met het NOS-journaal. Het bedrijf Kaspersky ook niet nu het bedrijf naar Zwitserland verhuist. Volgens minister Grapperhaus moet Kaspersky zich ook daar aan de Russische wetgeving houden. En dat betekent dat het bedrijf verplicht blijft de Russische inlichtingendiensten te ondersteunen. Kaspersky verwacht juist dat de verhuizing naar Zwitserland de betrouwbaarheid van het bedrijf ten goede komt. Het hoopt dan ook dat Nederland toch weer zaken wil doen. Voor het eerst sinds 2009 zijn er meer vaste banen bijgekomen dan flexibele... ...meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In de eerste drie maanden van het jaar groeide het aantal vaste banen met 2,4 procent. Bij de flexbanen bedroeg de groei 2 procent. Werkgevers houden grote moeite om genoeg personeel te vinden. Het aantal openstaande vacatures was eind maart 235.000. Arrestatieteams hebben vanochtend in een actie tegen motoclub No Surrender... ...vijf mannen opgepakt... Ze worden verdacht van betrokkenheid bij cocaïnesmokkel. De aanhoudingen vloeien voort uit een politieonderzoek dat begin dit jaar begon na een melding van een vrachtwagenchauffeur. Hij had het vermoeden dat de drugs waren verstopt in zijn vrachtwagen. Op een verborgen plek in de wagen zijn vervolgens tientallen kilo's cocaïne aangetroffen, zegt de politie. Het onderzoek leidde vervolgens naar de verdachten die vanochtend zijn opgepakt. De Russische president Poetin opent vandaag de brug die de Krim met de rest van Rusland verbindt. Morgen gaat hij open voor het autoverkeer. Aan de parallele treinverbinding wordt nog gewerkt. De brug is 19 kilometer lang en ligt internationaal gevoelig. De Krim hoort bij Oekraïne, maar het Schiererland werd in 2014 door Rusland geannexeerd. Het weer, eerst zonnig, geleidelijk stapelwolken en ook wolkenvelden...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 Wat mij de laatste tijd enorm opvalt, is het feit dat ik twee kinderen heb. Opeens, zo lijkt het. Vooral afgelopen zomervakantie vond ik ze opvallend aanwezig. Maar ik heb me door mijn echtgenoot laten uitleggen dat dat een beetje het principe is van met het gezin op vakantie gaan. Dat je de hele tijd bij elkaar bent. Mijn echtgenoot zelf was er ook de hele tijd bij. Maar hartstikke leuk, zoals sommige mensen zeggen als ze horen dat ik twee dochters heb, hartstikke leuk. Vooral vrouwen van 50 plus plegen dat te zeggen. Vaak met maar en dat en is en toch ervoor, maar dat is toch hartstikke leuk. Het is ook hartstikke leuk, het is ook hartstikke leuk. Uh, de jongste is nu twee, die begint zich te mengen in tafeldiscussies. Als wij de CO2-uitstoot bespreken, doet ze ook een duit in het zakje en zegt ze uitstoot, uitstoot, manjoba. GELACH die oudste is zes, die komt bij mij tot hier. En die kwam laatst naast me staan. Dat doet ze niet vaak meer. Dus ik was blij verrast. Ik haalde mijn hand door de haar. En ik zei, hé hey, lieverd, kom je even naast me staan? Toen zei ze, ik ruik je spleet. Hartstikke leuk. Maar die neusjes zijn nog heel sterk ontwikkeld, hè? Dat is allemaal heel erg. Al die zintuigjes staan ongelooflijk op scherp. Dat is allemaal nog veel te strak uh, afgesteld. Dat moet allemaal minder worden. Die, die, die kinderen ruiken heel goed, te goed bijna. Dat is voor hunzelf ook niet leuk. Laatst liepen we langs een vuilnisbak. Toen zei ze, ik ruik oma. <lacht> ik word enorm kort gehouden door die oudste. Ik mag echt bijna niks meer. Zorgen voeden halen en brengen. Dat wordt dan nog door de vingers gezien. Maar voor de rest word ik enorm aan banden gelegd. Zingen staat met stip op één. Als ik al iets doe wat lijkt op neurien, dan hoor ik elders in het huis stop, <grijgene> of hou op, of niet doen. Dansen staat op twee. Weet je wat mannen doen? Weet je wat sommige mannen kunnen doen? Weet je wat sommige mannen doen? Als ze verliefd zijn, dan schrijven ze een liefdeslied voor het object van hun liefde. En dan gaan ze met allemaal andere mannen in de repetitieruimte heel vaak dat nummer oefenen. Oh, I love you, I want you, I wish we could be together right now. En dan gaan ze op tournee, heel ver weg van het object van hun liefde, heel ver weg, gaan ze maandenlang voor anonieme publieken gaan ze dat lied spelen. Oh, I love you, where are you right now? I wish you could be in my arms tonight. Dat je denkt, wat is het probleem? Ik kan je de telefoonnummer niet vinden. Weet je wat vrouwen doen? Weet je wat sommige vrouwen kunnen doen? Weet je wat sommige vrouwen doen? Als je net verhuisd bent, komen sommige vrouwen bij je langs. En dan gaan ze door je huis en dan gaan ze... Oh, wat leuk dit. Oh, wat schattig dit. Wat leuk. Hoe heb je dat gedaan? Met wie heb je dat? Oh, leuk, leuk, leuk, like, leuk, like, leuk, like, leuk, like, leuk, like, leuk. Like. En dan gaan ze weg. Of ze zijn nog niet weg. Ze zitten nog niet op de fiets. Of ze sturen al een sms'je naar andere vrouwen. Ga bij Sanne gaan kijken. Afzichtelijk ingericht. Smalies, smalies, smalies. En dat weet ik dan doordat het sms per ongeluk ook aan mij was verstuurd. <lacht> Soms zeg ik zulke goede dingen op een dag. Zeg ik zulke goede dingen op een dag. Zeg ik bijvoorbeeld tegen een lelijke vriendin. Zeg ik, ik vind jou wel mooi. Huh? Jouw zus, die is modellenmooi. Maar jij, als jij een kamer binnenkomt, komt er ook echt iemand binnen. Nee, jij straalt gewoon altijd. Dat vind ik veel mooier. Zeg ik iets heel goeds waar andere mensen bij zijn. Of tegen mijn kind in een zandbakachtige situatie waar andere mensen bij zijn. Zeg ik bijvoorbeeld, hoe noemde die jongen jou? Hoe noemde die... Nou, hij lijkt zelf op een meloen. Huh? Of op een pompoen. Of op een papaya. Huh? Kom jij maar met mij mee. Gaan wij iets heel anders doen. Hoef jij helemaal niets van aan te trekken. Zeg ik zulke goede dingen op een dag. Dat ik later wel eens denk, op zo'n avond bijvoorbeeld... Vandaag zou een goede dag zijn om te sterven. Dan wordt het tenminste fijn over me nagepraat. The Clap Newman and Something in the Air En het, het vervelende is vaak Dat je bij die streaming media Komt het nummer wel vaker voor Maar dan is het een remake En de, de, dat was, gebeurde me nu net ook weer En dan denk ik van ja, Ik wil die, die remake helemaal niet Ik wil gewoon de mooie originele versie Want die is eigenlijk veel leuker en uh, de originele versie is ook geproduceerd door uh, Pete Townsend van de hoe uh, nee, de Club Newman en dit was de originele versie, dus dan moet je toch weer gaan zoeken, want als je erop zoekt uh, op eerste instantie krijg je altijd die cover Nee, ja. heb ik een hekel aan ja, hou niet van die cover nou. goed, Thunder Club Newman dus en Something in the Air en we gaan de artiest in het licht, ja hoor, we hebben er nog een paar oeh dat zit er weer vol mee artiest in het licht ja, echt waar Mr. Props Ook Jare vandaag She said my 94-4 door four don't fire today And so I took a favorite pair of diamond and rings and I'm on them away And so she walked in the kitchen full of dishes and she broke every plate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 So she told him I ain't coming in to work no more <laughs> And so I changed every lock on every door before she got home, got home. If I would get a dime every time she want to go through my phone Man, she might be the death of me But I know I can never leave her alone Now, She might be my cocaine She might be my rehab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 was dat Mr. Props En uh, die uh, heet helemaal niet zo hoor. Die heet namelijk origineel Dennis Princewell Ster. Of Ster S-T-H-R. Ja, Ster Zal het wel zijn. Gewoon in Zoetermeer. En dat gebeurde op 15 mei 1984. En beter bekend dus, zoals ik al zei, als Mr. Probs. Wat is dat nou allemaal weer? Ga terug. Ja. Uh, met... Bekend als Mr. Props. En ook wel als propaganda. is een Nederlandse rapper en singer-songwriter. En hij houdt zich bezig met Nederlandse en Engelstalige zang. En vooral ook, uh, nou ja, rap. Nou, rap heb ik hem gelukkig nog niet zo vaak horen doen. Daar hou ik helemaal niet van. Maar deze zang is best wel aardig. En daarnaast richt hij zich ook op het schrijven van en produceren van muziek. Nou, hij is dus jarig vandaag... 84, is, uh, hij is uit 1984, hij is gewoon 84 geworden, dus 1984. Dus dan is hij 44 geworden. Nou, dat is ook een mooie leeftijd, toch? 84, 84 34, 34, 34. 34, ja, sorry, ik zeg het verkeerd. Nou, dan wensen we hem toch dat hij 84 mag worden. Ja, oké, okay. maar hij is 34. Ja, hij is 34. Dus, dus hij moet nog 50 jaar. Arme man. <laughs> <laughs> oké. Okay. Ik ben niet bang voor de dood. Oh, jij ook al niet? Ik, ik zie wel, het loopt vandaag helemaal fout. Kom, ik weet niet waar dat van komt. Maar als je NS-vertraging hebt, dan ben ik ook helemaal oh, van... Nou, na zo'n felicitatie is dit ook wel weer goed, hoor. We zijn oh. niet bang voor de dood. Nee. En we feliciteren onze... Ja, praat Mr. even Proms, door. Mr. zeggen? Volgens mij was dat... Uh, hoe heet die vrouw? Die daar nog net... Uh, het cabaretstukje. Dat was diezelfde dame, hè? <lacht> zo. Nou, wij gaan even een receptje doen Lijkt me. Weet je ik, was, ja, dit, ik ben zoveel dingen tegelijk bezig Dat kan eigenlijk helemaal niet Maar goed. En dan maar. begint je middag normaal. Dus ja nog, middag. Nog, nog, nog heel en door ook Zo ja. wordt worden vandaag Goed in ieder geval we gaan naar het recept van de week En uh, <lacht> uh, we gaan het zo vertellen Als Ansla geweest is Want daar wachten we altijd even op Keurig netjes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 Vandaag dus een frisse maaltijdssalade die het ook uitstekend doet als lunch. Het is een zomerse maaltijdssalade met kip en meloen. Hij is voor vier personen en de bereidingstijd is ongeveer 20 minuten. U heeft ervoor nodig 250 gram gerookte kipfilet, 1 krop ijsbergsla, gedroogd en gewassen... 2 kleine uien in ringen gesneden, een halve komkommer in halve dunne plakjes... ...en een halve kleine meloen. Circa, circa 300 gram maïs uitgelekt uit een dikje. Een bakje tuinkers en twee sinaasappels... ...en vijf eetlepels maïsolie. De bereiding gaat als volgt. Snijd de kipfilet in stukjes. Breek met een meloenboor. Nee, steek met een meloenboor... ...de bolletjes vruchtvlees uit de meloen. Knip de tuinkers af. Schil één van de sinaasappels dik... Snijd de partjes uit de vliesjes, vang het sap op en pers de tweede sinaasappel uit. Roer van het sinaasappelsap en de maïsolie en dressing. Breng deze op smaak met zout en peper. Meng alles vlak voor het serveren door elkaar. Geef er stokbrood bij en er is ook nog een wijnadvies, bijvoorbeeld een pinot Grigio. Eet u vooral smakelijk en nog een tip. Vegetariërs kunnen de kip vervangen door blokjes kaas, bijvoorbeeld feta. Bij mensen u een smakelijk eten. En nogmaals, een en ander is na te lezen op onze Facebookpagina. www.facebook.com En dan dacht ik dat het daar achteraan kwam. ZFM Radio maar. Nee, nee. Help mij eens even snel. Ja, dat, de de, mensen kunnen dat nooit zo snel opschrijven als nee, ik het de, allemaal de, de, lees. www.facebook.com uh, En dan? Schuine streep, stand luncht. Kijk. Ja, dat weet je toch wel. En dan kunt u dit als lunch gebruiken, maar eet u het vanavond vooral gezellig. Deze maaltijdssalade ons weer opgestuurd door Angela met dank. Ja, met dank. En op Facebook staat er ook een plaatje bij, dus dat is wel gezellig. Kan je zien hoe het eruit ziet? Het was wel lekker. Goed, artiest in het licht. Artiest in het licht, Birdie. Jasmine of Jasmine. Nou ja, mag je zelf weten. Jasmine van den Bogarde, zo heet ze eigenlijk origineel. En ze is natuurlijk beter bekend als Birdie. En haar oud-oom, dames en heren. haar oud-oom, dat was de bekende acteur Dirk van den Bogard, Bogarde. Dirk Bogarde Ja, dat was haar auto En haar moeder is concertpianiste Meisje is van uh, Nederlands, Belgische en Britse afkomst Dus, uh, nou, dat wil wat zeggen In ieder geval, uh, ze is heel beroemd Ze is al sinds 2011 actief En ze is jaren vandaag Ze is geboren in 1996 Geweldig Gefeliciteerd hoor Goed, we gaan door met nog een artiest in het licht Nina en Frederik Ken je die nog? Ach ja ja. <laughs> nou, het is, uh, ik weet niet meer of het nou de geboorte of sterfdag is van uh, uh, die man, Frederik van, sand van Palland. Sand, Listen to the ocean. Poor love sky, and far from land, where evening breezes caress the shore, like a gentle comforting hand. Fragrant blossoms, honeybears.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 To a rhythmic and unwritten music That's played eternally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 sail out of sight Listen to the ocean Echoes of a million seashells Forever it's in ocean Moving to a rhythmic and unwritten music That's played eternally Dat weet jij dus. Ja, dat weet ik dus. Dat zag ik helemaal niet staan in mijn Frederik is uh, 15 mei uh, 1994 samen met zijn tweede vrouw Susanna... want hij was in 1996 gescheiden van Nina... om het leven gekomen door geweerschoten. Zo. Wordt niet direct iets vermeld over moordenaars... maar wel dat uh, de band met Nina, waar we net het prachtige duet mee hoorden... altijd zo groot is gebleven. Ze bleven ook buren dat Nina uh, het stoffelijk overschot van uh, hem... heeft teruggebracht naar de Philippines. Uh, vanaf de Filipijnen, waar ze dus bij elkaar in de buurt woonden... terug naar Europa... Ja, en uh, hij werd geboren in Kopenhagen op 4 mei 1934. Wat, uh, ja. En hij overleed dus in Puerto Galera. En dat ligt inderdaad de, op de Filipijnen. Ja. Ja. 15 mei 1994. En uh, nou ja, er is nog een heleboel over hem te vertellen. <laughs> maar daar hebben we nou helaas geen tijd voor. En we hebben het belangrijkste al verteld eigenlijk. En met zijn vrouw Nina... Uh, met wie hij uh, vormde hij dus een duo Nina en Frederik, die het te, tot 1969 gigantische hits hadden. En heel veel succes over de gehele wereld. Nou, dan bent u daar ook weer van op de hoogte. Dit nummer heette trouwens, Listen to the Ocean. En dan gaan we nu naar de Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Pep Smeerders. Vorige week woensdag is er een grote schoonmaakactie geweest... op het strand van Zandvoort. En toen zijn er zo'n 26 zakken met afval opgehaald. Uh, Spaarne landen die een opdracht van de gemeente Zandvoort werkt... ondersteunden die actie door vuilniszakken en prikkers... ter beschikking te stellen en het afval op te halen. De volgende schoonmaakactie is gepland voor aanstaande donderdag... 17 mei, en die wordt dan georganiseerd door Stichting Juttersgeluk. Tussen 14 en 16 uur komt de expeditie langs in de gemeente Zandvoort. In paviljoen Thalassa zal wethouder Gertone de deelnemers welkom heten. Expeditie Juttersgeluk is speciaal voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Vrijwilligers met een licht verstandelijke of psychische beperking... of mensen die langdurig thuis zitten zonder werk kunnen tijdens de expeditie op zoek naar mooie en minder mooie dingen op het strand. Door zelf het strand schoon te maken... brengen we het probleem van plasticsoep onder de aandacht... bij alle groepen van onze samenleving. Ook over het strand en vooruitlopend op de nieuwe omgevingswet... heeft het College van Zandvoort besloten... om voor het strand een omgevingsplan op te stellen. Dat betekent dat het huidige bestemmingsplan Strand en Duin wordt vervangen... Door een omgevingsplan voor het strand. Het omgevingsplan bevat alle regels over de fysieke leefomgeving die de gemeente stelt binnen haar grondgebied. Door het opstellen van het omgevingsplan voor het strand wordt u als inwoner, ondernemer of belangenorganisatie vroegtijdig betrokken, nog voordat er iets op papier staat. Vanuit een open houding en benadering gaat de gemeente graag met u in gesprek over het strand. U kunt denken aan regels over activiteiten op het strand, zoals evenementen en watersport. Het streven is om met alle betrokkenen de uitgangspunten voor het omgevingsplan te formuleren. U kunt meepraten in de Blauwe Tram aan de louis davidskaree aanstaande donderdag 17 mei vanaf 19 uur. De inloop is vanaf 19 uur 15. En wilt u zich met een gezelschap aanmelden, kan dat via omgevingsplanstrand.zandvoort.nl. Voor de meeste moslims beginnen vandaag de ramadan. Tijdens deze vaste tijd mogen ze tussen zonsopgang en zonsondergang niet eten, drinken, roken en vrijen. Het begin en einde van de periode hangt samen met de stand van de maan en is dus niet overal hetzelfde. Aan het einde van de ramadan wordt het suikerfeest gevierd... waarbij naar hartelust wordt gegeten. De ramadan is voor moslims een periode van opoffering en bezinning. Met het vaste gedenken de moslims dat de profeet Mohammed... de eerste van zijn openbaringen ontving. Zieken, zwangere vrouwen en reizigers hoeven niet te vasten... net zo min als jonge kinderen en soldaten. Ouderen doen ook mee. De vaste tijd loopt donderdag 14 juni ten einde...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 Het is nog steeds zonnig, hoewel de voorspelling is dat zon- en stapelwolken elkaar af gaan wisselen. In het oosten en het zuidoosten drijven dan ook wolkenvelden binnen. Het blijft meestal droog en het wordt 22 tot 25 graden. Morgen wordt de wind overal noordelijk, waardoor er koelere lucht binnenstroomt. Het wordt dan 16 graden in het noordwesten tot 22 graden in Limburg. In het binnenland is veel bewolking morgen en valt wat buige regen. Donderdag en vrijdag is het ronduit koel, met overdag rond de 14 graden. Het blijft wel droog, al laat de zon zich niet veel zien. De voorspellingen voor aanstaande zondag en maandag, het Pinksterweekend, zijn wisselend. Het lijkt erop dat het behoorlijk zonnig wordt bij een graad of 20. Maar er komen nu ook al berichten dat er hier en daar een bui gaat vallen... We gaan het allemaal afwachten. Dit is in ieder geval het weer voor vandaag. En u geleverd door Weerplaza. Betere Saul, zal er nooit komen. Er nee, nee, nee. zijn er velen die het geprobeerd hebben. En ze, velen uh, kunnen haar misschien even naren, maar overtreffen niet. Nee. Rita Franklin, het blijft gewoon door de jaren heen de queen of Sol. Met, met een van die fantastische blues nummers die ze. Ja, van, uh, van de LP, I Never loved the Man Away I Love You, gereleased in, moet u nagaan, 1967. Ja. En vandaag nog steeds heerlijk en inspirerend om te En fantastisch om te horen. Dr. Ja. Feelgood heette de nummer, hè? Yes, Dr. Ja. Feelgood. Dr. Feelgood, yeah. ja. Een dus. En uh, je kunt hem niet genoeg blijven horen. Ook al, uh, hè? Die prachtige. Ah, dan kan je ook wel van de paan horen. Als het liedje van de sidekick komt, dan. Uh, dan zit toch Franklin of uh, Otis Wedding er wel bij. Hoor. Ja, zeker bij mevrouw Sweris. <laughs> Artiest in het licht. June Carter Cash. Hier samen met haar man. We got married in a fever. Hotter than a pepper sprout.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 I'm gonna snowball Jackson See if I can When I breeze into that city People gonna stoop and bow uh. All them women gonna make me Teach 'em what they don't know How I'm going to Jackson You turn loose of my coat Cause I'm going to Jackson. Yeah, we're going to Jackson. Ain't never coming back. Johnny Cash met zijn vrouw June Carter Cash. Ja. En het is vandaag exact 15 jaar geleden dat June Carter overleed. En uh, dat was op 15 mei 2003, om precies te zijn. En uh, ja, dat wist je allemaal niet, maar het is echt zo. June Carter Cash werd als Valerie June Carter geboren in Makes, of Macess, Mac. Nou ja, het zal wel. <laughs> Springs of Macess Springs in Virginia als de middelste dochter. Van uh, Ezra Eck Carter en Mabel Carter, uh, mother Mabel. En de uh, Carter family, dat was, een, uh, dat, was een, uh, ja, dat was een groep waar zij deel van uitmaakten. En uh, in de winter van 1937, 1938 trok de familie Carter... met uh, Junes jongere zusje Anita en oudere zus uh, Helen... naar Texas, waar de familie uh, helemaal... Uh, Tweemaal per dag moet ik zeggen. Tweemaal per dag optrad. Eh, onder de... Voor de radio zenden XERA, XERR. Ja, oké. Okay. Oh. Later eh, XERF. Dat kan ook nog in Villa eh, Acuna. Eh, nu bekend als Ciudad eh, Acuja in Mexico. Omdat eh, June eh, nog naar school ging... Eh, deed zij niet mee... Aan deze eerste optredens en vanaf 1940 uh, vergezelde June de Carters bij hun optreden. Een optreden in San Antonio werd opgenomen en uh, gedistribueerd... naar diverse lokale radiostations aan de grens met Mexico. Nou, in maart 1943 stopte de Carter family met optreden en opnemen... Mabel, June's moeder, besloot op haar Mother Mabel en de Carter Sisters op te richten. En bestaande uit uh, Mabel zelf en haar drie dochters: Anita, Helen en June. Nou, en later trouwden ze dus ook nog met Johnny Cash. En uh, vormden ze ook daarmee weer een duo. June Carter, dus, het is vandaag haar sterfdag. En dat is alweer 15 jaar geleden. En nu gaan we nog verder terug in de tijd, Beb. We gaan nu wel ontzettend oud. Vertel, vertel. We gaan, we gaan nu uh, artiesten in het licht doen. Nou, dat is van voor de oorlog. Tweede Wereldoorlog dan, hè? Je hoorde dat je tegen zegt voor de oorlog, dan vraagt men welke. Ja, maar, uh... als we zo lang terug gaan, kom ja. op. Nee. nee, we gaan terug voor de Tweede Wereldoorlog. En naar een heel bekend Nederlands orkest. Onder leiding van Theo U de ah. En dat orkest, dat heette... De Ramblers. Ja. En de trombonist daarvan en zanger was Marcel Tielemans. Yes. En dus gaan wij nu luisteren naar het boemeltje van Permanent. Maar het zand voor dat zand Tussen Polman bendert langs de lijnen met een snelheid als nog nimmer werd gekend. Als je hem ziet, dan zie je mee versneld snel verdwijnen. Het is het boemeltje van Purmerijn in de superluxe restauratiewagen zit je in de zachte kussens heel verwend. En je hoort er werkelijk zelden niemand klagen in het boemeltje van Purmerijn. Rade.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 Vreunen, steunen, maar er staat een koe, aboe, zegt de trein. En we staren heel gezellig door de ramen, grote ramen van karton en perkament. En we flirten heel gezellig met een dame in het boemenje van Purmerij. Fantastisch orkest was dat, uh, stil. Het was een fantastisch orkest, uh, vooral uh, nou, ze ook na de oorlog nog wel uh, bestaan. Maar het was, uh, dit was natuurlijk van ver voor de Tweede Wereldoorlog. En uh, het is toch leuk om dat, uh, dat wel eens even terug te horen. Het is vandaag uh, ook helaas zijn sterfdag. En ook dat is precies 15 jaar geleden. Uh, 19, uh, wacht even, ik wil eerst even, uh, even vertellen dat hij geboren werd als Marcel Tielemans in Schaarbeek in België. En dat gebeurde op 13 mei 1912. En hij overleed in Hilversum op 15 mei 2003. En dat was een uh, Vlaamse zanger en vooral ook trompetist. In 1933 kwam hij als trombonist in dienst bij The Ramblers onder leiding van Theo Ude Masman. En al spoedig nam hij ook een gedeelte van het zangwerk voor zijn rekening en heeft tientallen liedjes populair gemaakt met uh, het Franse chanson als specialiteit. Hij bleef bij het orkest tot het werd ontbonden in 1964. In 1957 en 1960 nam hij deel aan het Nationaal Songfestival. Dat bestond er nog, ja. En ja. bij de heroprichting van de band door Jack Bulterman in 1974... was hij ook weer van de partij. En na het overlijden van Bulterman... nam hij in 1978 de rol van orkestleider over... En hij nam afscheid van de band in 1998. Tielemans overleed op 15 mei 2003 in een ziekenhuis in Hilversum... aan de gevolgen van een hartstilstand. Ah en het liedje, ja die Ramblers waren natuurlijk wereldberoemd, hè. Dat, uh, dat was het, een van de eerste zeg maar echte dansorkesten van, uh, van Nederland, Big Bang. Oh, uh, dat ze doorspeelde in de oorlog, dat werd aanvankelijk niet gewaardeerd. Hè? Nee. nee. Want na de oorlog mochten ze zes jaar niet spelen, omdat nee. ze dan volgens de wetten van toen fout waren geweest. Ja, dat, uh, Zij dachten we gaan gewoon door met muziek maken, maar zo was het even niet in die tijd. Nee, en, is, en dat is nog, ja dat klopt inderdaad. Ja. Hoewel dat in mijn Verhaal niet vermeld werd. Maar dat maakt allemaal niet uit. Nee, maar de... ik zat Jenny Bronte lezen. Oh, ja. Die werd later de zangeres. Ja, de van, zangeres. Van ja, 51 ja. tot 62. Ja, dat klopt ook weer. En ze hadden natuurlijk toch wel gigantische hits. Zoals dit bobbeltje van Permanent. Uh, over een treintje dat daar ergens rond En andere grote hits waren natuurlijk Loesje van het meisje van de drummer van de band. Wie is Loesje? En nou ja, zo hadden ze er nog veel meer: de Ramblers. En zelfs ik kan ze me nog herinneren dat ze op de radio waren. Maar ja, het was dan na die periode dat ze, ja, dat, dat ze weer ze even mochten. Dat ze niet mochten, maar ja, goed. In 56 gingen ze weer vrolijk aan de slag. Ja. Of nee, gaan we naar 51. Toen 51. kwam Jenny ja. Bronner ook bij. Ja, dat klopt. Dus ja, wij, wij zijn er toch wel mee opgevoed. Ja, want he? in de tijd hoorde je dat op de, de radio. De distributieradio. Bij de VARA, <laughs> he, vooral. Vooral ja. bij de VARA. Toen ja. was, ja, ja. Het, was echt zo'n VARA-orkest. Het huisorkest. Ja, de en, en, en later gingen ze naar de Truss. Ja. <laughs> Goed, nou, dat was het. Dan hebben we alle artiesten in het licht wel gehad. En kunnen we gewoon een beetje gaan dansen. Want ik vind het namelijk nou genoeg geweest. Dans mensen nou. Maintenant danse tout l'été Succes had, Dave. En uh, nou ja, dan pak je de Moonlight Serenade van Glenn Miller. En je maakt er een disco-hitje van. En dat doe je dan. dan zijn mensen al. Ja. Zo is het dan ook nog een keer. En uh, ik heb nog één plaat. En uh, ik, ik stuur Beb straks weg. Want uh, Beb moet nodig naar de Soulside of Town. Moet ze nodig heen. Dus uh, vandaar dat ik Beb uh, zo wegstuur naar... De Soul Side of Town, Deb. Wat is jouw reis straks? Dit is Tower of Power. Met uh, Tower of Power uh, gaan wij ook afscheids van u nemen. Want die haalt het nieuws wel. Dus ik zou zeggen, uh, nou, uh, Beppe, bedankt weer voor vandaag. Ik hoop je gauw weer terug te zien. Ik denk volgende week, Ruud. Nou, dat lijkt me heel goed. De dagen zitten wij toch weer gezellig klaar voor, uh, dat is een voor onze ik ga zo. De luisteren. Ja, heerlijk, ja, gezellig. Ik ga zo uh, verder met uh, de vinyljaren. En uh, nou, we hebben vandaag een confrontatie, hè? Jawel. We gaan uh, weer eens een keer Ouderwets de Beatles tegenover de Stones zetten. Nou, hoe vind je die? En dat doen we met de twee legendarische albums die vorig jaar allebei opnieuw zijn uitgebracht. Exile on Main Street als mede Sergeant Peppers Lonely Hearts Club Band. En van allebei de nieuwe uh, mix, of de nieuwe uitgaven zeg maar. 180 gram vinyl jongens. Dat is still hoor, vanmorgen. 360 gram vinyl tillen. Oh, oh, oh, oh, oh. Goed, dus luisteren huiver Beatles en Stones fans, want het gaat gebeuren straks. Ik ben een, en uh, Beb en jou wens ik nog een fijne zonnige dag toe. Hartelijk dank. En uh, ik tot volgende. Veel veel muzikaal plezier en daarmee vooral de luisteraars. Ja, dat hoop ik ook, dat ze het leuk vinden. Tot straks.